vuilens te laten betalen, wordt nu de rode loper uitgerold... voor een nieuw vliegveld, zeggen ze. Er zijn tien mensen opgepakt die Oekraïense politici wilden vermoorden. Rusland zouden ze daarvoor hebben betaald, dat zegt Oekraïne. Bij huiszoeken zijn onder meer wapens, explosieven... en communicatie met Russische contactpersonen gevonden. Zeven mensen werden in Oekraïne opgepakt. De rest in buurland Moldavië. Criminelen proberen klanten van Odido op te lichten. Er is een website waar ze willen helpen met een schadeclaim. Na het datalek van vorige week meldt RTL. Maar dan moet je wel eerst een bedrag van 50 euro betalen. En dat moet je volgens de Consumentenbond nooit vertrouwen. De website lijkt inmiddels offline te zijn.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 En dan het 538 weer, het is droog bij 3 tot 8 graden. En vanavond en vannacht gaat het weer regenen. De temperatuur verandert dan niet. Morgen eerst regen, later zon bij 6 graden in het noordoosten... tot 9 graden in het zuiden. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke goed. Goed weekend voor jou dan, denk ik. Jee, dankjewel. Is je ja, wel jij straks af... ook. Ja, straks, ja. ja start. <hij <hij <hij <hij> Even kijken naar het verkeer. Ga je via de A1, de A12, de A37 richting Duitsland... heb je allemaal last van wat grenscontrole. Hou rekening met zeker een kwartier hier je paspoort te zoeken. Want de A27, Utrecht-Gorkum voor Lexmond, 8 minuten extra. A59, uh, dat is uh, Breda richting Den Bosch. is hooipolde dat is maar 5 minuten. En op de A67, Venlo-Turnhout bij Eindhoven. Tussen Zomeren en Leenderheide, 13 minuten extra. Dan de controles, A1 vanuit Amsterdam de Amersfoort, 21-1. Ook de A1 voor Duitsland, bij de Lutte, 171-8. Ik denk dat die, dat, dat die uh, grenscontroles. En nog de A28, Hogeveen-Assen bij 161.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 Een onzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op Leenbakker.nl. Stap nu over op het Altijd Alles Netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en TV start voor maar 2675 per maand. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels. Beleef de mooiste verre reizen met 333 Travel.nl. Boek nu en reis verder.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 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Yeah. Jongen, het groeit de vijf jaar zomerweken. Vakantie naar de zon. Je wint hem zo meteen al. Hier. face. Jack Rivers bij 538. Dat zijn uh, de 538 zomerweken. En dat ga je weten ook. De we 538 zomerweken. zomerweken. Ah, ja, ja, de zomerweken. Hoe werk je die show mee? Het kan zijn dat je denkt, ja, wacht even, hoe werkt dat dan? Jij kan een reis richting de zon winnen. En dat kan zijn Bulgarije, Spanje, Kreta, Rodos, van alles wat. Die bestemmingen die staan hier in de studio op een groot rad... waar we voor jou aan gaan draaien als jij de winnaar of in de rest bent zometeen. En uh, de bestemming die eruit komt, daar ga je gewoon op zonverkoop. Dat is eigenlijk wat het is. Veel makkelijker kunnen we het niet maken, toch? Wat moet je ervoor doen om te winnen? Nou, dat komt nu... Je krijgt zo een heel klein stukje van een bekende 500-hit te horen aan jou de vraag: welk woord is er weggeplonst? Komet in de sfeer, een lekker zwemmatje erbij. Welk woord is er weggeplonst? Als jij dat weet, dan even de studio bellen. Let goed op, want daar gaat hij. is niet de moeilijkste die ik heb gehoord deze week. Op vrijdagmiddag, denk ik nou, laten we hem lekker makkelijk houden. Welk woord is hier weggeplonst? Nu even bellen met de studio via 0909. 3000, 538. Geef je zo in de uitzending het goede antwoord. Wordt er voor jou een het rad gedraaid. en ga je op zonvakantie. Smith. Hi, I'm Nile Horan. This week, I'm 538 favorite. Miles Smith and Nile Horan. Drive safe. Favorite. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to go. Change. But I love you set in store I hope that you Miles Smith en Niall Horan is nu nog heel even de vijf jaar favorite... maar wordt over een half uur vervangen. En je weet, als je de ochtendshow hebt gehoord, doe je... maar dat zo meteen, zo meteen. Vijf, dan... drie, zomerweken. Vijf jaar zomerweken. Sander, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Waar was je laatste vakantie naartoe? En de laatste vakantie was naar Italië. Heerlijk. Spreek je ook een beetje Italiaans, of niet? Nou, dat valt wel erg tegen, hoor. Ja. Dat valt wel erg tegen. Het moet ook je... op, op de Engelse manier. ja. Een beetje wijs ook, okay, hè? Nou, boven. wat je allemaal wil, hè? Doe maar die, uh, twee bieren en zo, alles, ja. <lacht> ja. Ja, precies. Ja, bier aan, dat gaat nog wel. <lacht> ja, precies, ja, dat heb ik wel. Sander, we gaan even, even luisteren naar de opgave. Welk woord is hier weggeplotst? Die is volgens mij niet zo heel moeilijk, Sander. Uiteraard, het is uh, het woord rainbow. Rainbow, lijkt mij ook. Ja, goed gedaan. Zomerweken. Kleine gaat voor jou ah. aan het rad rijden. En. El Glenn, doe je best. Ja, hij heeft het al gedaan, dus ik kan daar nou niks meer veranderen natuurlijk. Je gaat okay. op vakantie naar het prachtige Rodols. Hey, hey, dat is fijn zeg. Nou, daar hebben ze ook bier, weet ik uit ervaring. Dat Sander, fijne vakantie daar, leuk dat je meedeed. Hartstikke ja, fijn, lekker man, dankjewel. En hey, zo je het alweer. Ja, dit is in mij even Ook hier zit dat stukje van die Rainbow. Rise-up, dat moet je wel herkennen. Toch meer jaar zomerweken vanmiddag bij Evers Co. En ook volgende week nog, de hele week.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 Bye. van de vijfde zometeen. Je kan meedoen als kandidaat. En er komt een nieuw beroep, want vanochtend bij Martijn werd geraden. Uh, dierenarts was het, hè? He? Ja, de dierenarts, ja. wie ja, zou het nieuws zijn? Wat zou het beroep zijn van de Mystery-medewerker? Dat kan jij gaan proberen te raden. Als jij de kandidaat bent, mag je drie vragen stellen... die met ja of nee te beantwoorden zijn. En daarna een poging doen om te raden. We hebben als een beetje, ja, een beetje, een beetje start... alvast een, een cryptische omschrijving van de Mystery-medewerker zelf... over, in dit geval, haar beroep. Ik sta iedere dag aan de startlijn. Ik sta iedere dag aan de startlijn. Oké. Okay. Honderd euro in de pot. Je kan nu mee gaan doen. Laat even weten via de Vijfde app. Daar even bericht sturen dat jij de kandidaat wil zijn... in de Vijfde Jacht beroepenjacht. Hallo, dit is Edwin Evers. Ja, het is alweer vrijdag. En het weekend komt steeds dichterbij. Evers Co is er vanmiddag weer vanaf twee uur. Bij Radio 538.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 Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. Papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips stofzuiger met zak inclusief ledverlichting. Voor 133 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes. Spijkerharde kortingen op bizar veel artikelen met Praxis+. Plus. En je krijgt deze week ook 20 procent... 20 procent? Ja, echt. 20 procent korting op één artikel naar keuze... bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers, Praxis. Binnen één minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag. We gaan weer een tandje goedkoper bij Trekpleister. Met maar liefst 50 procent korting... op heel veel Oral-B elektrische tandenborstels. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Lindo Duval. Ellie Goldings, zo dadelijk nu? Fleming en Meteor, dit is niet nodig. Kan Lig in mijn pet. Weer een bericht van mijn ex.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 20 minuten voor Evers, dat is mooi. Bijna even tijd. 538. Beroepenjacht. We gaan nog even een rondje Beroepenjacht doen. Dat doen we met Manon in Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is jouw beroep eigenlijk? Activiteitsbegeleiden ja, welzijnsmedewerker. Oh, wat leuk. Dat lijkt me een gezellige dagen. Ja. Manon, we gaan, we gaan. jij mag zo meteen drie vragen gaan stellen aan onze nieuwe mystery medewerker. We weten nog helemaal niets van deze mevrouw. Alleen dat ze als scriptie omschrijving gaf: ik sta iedere dag aan de startlijn. Uh, na die drie vragen kan jij even een poging gaan doen om, uh, om te raden wat het is. Dus laten we dat gauw gaan uh, spelen. Goed? Ja. Lijkt me ook. Ben je er nog, Manon? Ja, ik ben er. Ah nou ja, ja, daar ben je. Vraag 1. Oh, vraag 1: ga je gang. Ik had een vraag in, is jouw baan sportief? Is jouw baan sportief? Mm, nee. Nee. Vraag twee. Oh. <laughs> ja, ik snap waarom. je Dat zegt natuurlijk iets met die startlijn. Ik begrijp nu waarom je dat doet. Ja. Ja, niet sportief. Uh, kan je met jouw beroep op tv komen? Kan je met jouw beroep op tv komen, mevrouw? Meestal niet. Meestal, meestal niet. Vraag twee. Ja, je kan natuurlijk met elk beroep wel op tv komen, maar het is niet de insteek, denk ik. En mijn derde vraag was, heb je kans op blessures? Heb je je wel vragen, heb je, heb je kans op blessures? Eh, uh, nee. Nee, ook niet, ook niet echt. Ik begrijp wel hoe je hierbij komt. Je zit toch een beetje aan die startlijn, Manon? Ja. Wil, ja. Je, wil je toch eens iets gaan gokken? Wat zou dit kunnen zijn? <lacht> Ik had twee dingen in mijn hoofd, maar dat klopt er nou wel niet meer, denk ik. Dat nou, doe je wat anders. Maken? mag ik ook wat anders zeggen, hè? maakt niet uit. Het was met de startlijn, hè? Zeiden ze. Ja, ik sta iedere dag aan de startlijn. Hè? Ik weet niet of je dat hoe letterlijk je dat moet nemen natuurlijk. Nee. Uh, nou, een sprinter, dan. Een sprinter, gewoon sprinter. Ik sta ja. iedere dag aan de startlijn. Oh, dan weten we inmiddels wel natuurlijk. Maar bent u een sprinter? Olympische sprinter of zoiets. Nee, nee dat dan niet alweer die tijd. Madon, dankjewel dat je er was. En een goed weekend. Hoi. hoi. Het weekend staat voor de deur. Gaan we allemaal met z'n allen vieren natuurlijk. En dan maandag nieuwe ronde van de Beroepenjacht bij Dennis. En dan gaan we toch proberen te achterhalen wat dit beroep is. De 538 Beroepenjacht. de hele dag met je mee. De 538 werkt aan... Dan zeg ik. Collega Armin van Buren van onze dance department op zaterdagavond natuurlijk. This is what it feels like. 538. Favorite. Het is 10 minuten voor Evers, de officiële afdrap van je Weekend vibes. Onderweg met Evers en Kozo meteen vanaf twee uur. En nu tijd om je orde te tracteren op de gloednieuwe Vijfde Jagdfeest. gloednieuw is die eigenlijk al niet meer, want vanochtend waren de heren van Direct al te gast in de Vijfde show. Dat kan je niet gemist hebben. En zowel, dan vertel ik nog even wat ze daar deden. Ze speelden hun nieuwste single Won't Fall. Uh, 27 april spelen ze die vast en zeker ook nog een keer live tijdens het 50 Jagd Koningsdagfeest in Breda. Koop je tickets nu. En, uh, de de komende week is het de belangrijkste nieuwe track, ofwel. 5 3 8. Favorite. Direct. Won't fall. Favorite. There's light in the sky that I know so well. Shout me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. I'll pour it all day Only rain is forecast But then the streets call I get up and my feet Feel as if I remind myself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 Fans van Naanzinnig oh. Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor één ster beter leven, slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd reisje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum En bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden.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 Deze week in de bonus... Ah, witte druiven, pitloos en sabeldruiven, 1 per se gratis. Alle Arla's Care 450 gram, 1 per gratis. Alle Knor-wereldgerechten en maaltijdmixen, ook 1 per se gratis. En alle Ben Jerry's en Magna Pines, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Klinkt lekker, hè, die prijsfavorieten van Albert Heijn? Dat is topkwaliteit en altijd lage geprijsd. Zoals AH Mix vervoeren cake voor mijn 99 cent. Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. <lacht> ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd. Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Windvanger.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 Bij PLUS hebben we zelf ook... Die